Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. België hoeft niet te rekenen op versoepelingen. Over twee weken wilden ze daar pretparken weer opengooien En zouden buitenevenementen met zo'n 50 mensen weer mogen. Maar dat gaat toch niet gebeuren, zei de Belgische premier vandaag op een persconferentie. We hebben gezien de voorbije dagen dat het, het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuisopnames... ...aan het stijgen is. Er is maar één manier om dit stil te leggen... ...en dat is het aantal contacten zoveel mogelijk beperken. En ook de horeca in België blijft tot zeker 1 mei gesloten. De douane heeft eind vorig jaar 130 kilo kook gevonden in de Rotterdamse haven. De vondst werd toen niet bekendgemaakt omdat het onderzoek nog bezig was. Het OM komt nu wel met nieuws naar buiten omdat er mogelijk mensen in gevaar zijn... ...en om zo te voorkomen dat er afrekeningen plaatsvinden... Om plastic nog meer in de band te doen wordt het gehakt bij de Jumbo voortaan in een plastic zakje verpakt in plaats van in een bak. Het scheelt 70% plastic. En de bananen worden straks met een papieren bandje bij elkaar gehouden. 2025 willen de supermarkten samen 20% minder plastic verpakkingen in de schappen hebben. De gevreesde Drentse supermarktspin heeft een nieuw huisje gesponnen. De spin werd woensdag tussen de bananen gevonden bij een supermarkt in Assen. De dierenambulance heeft hem naar de Doezoo in het Groningse dorpje Leens gebracht. Hij blijft hier gewoon in een terrarium en daar kan hij zijn leven uitdienen. En uh, ja, dat zal uh, misschien nog een jaar, anderhalf jaar zijn. De spinnenkenners bij het dierentuintje zeggen dat hij zich rustig gedraagt. En ik ben blij dat hij hier gebracht is en niet. En dat moet ik echt zeggen tegen de mensen. Kom je een spin of wat dan ook tegen, tussen je fruit of wat dan ook, doe me een plezier, zet het dier niet buiten neer. Want dan krijgen we hier dieren die hier niet thuishoren. En daar hebben we er al veel te veel van. De jachtkrabspin kan heel groot worden, maar is niet gevaarlijk voor mensen. Dan nog het weer vanavond droog. Vannacht vriest het lokaal min 5 graden. Plaatselijk wat mist, morgen droog en dan zo'n 7 graden. ZFM, Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A10, de ring van Amsterdam bij Amsterdam-Geuzenveld. Daar zijn twee rijstroken dicht. Vanaf Amsterdam-Buitenveldert buiten Veldert, is de vertraging een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie. ZE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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op tv, radio en internet. ZFM. Web nu. See it. feest dit weekend van. En ik zeg Yes, Lion. lijn Original Original junglist jungleist This is the original This is the original Dirty BS line for real for real Pick up yourself mouse no selector slain I can't be with together Why can't be together can't be together Why can't be with you together be together be together be together be together now and now the dream was In mix. En ja, je kan meekijken via de, uh, de Facebookpagina van DJ J.K. en DJ Dion Sydney. En natuurlijk ook via CVM TV of Kanaal 40 van Ziggo. Natuurlijk ook via de livestream op CVM Zandvoort. DAB Plus, 106.9, 104.5. En door...